With you. better with you Van twee uur krijg je van Casper Kooi. Goedenacht. In Den Haag zijn de meeste files, Meld Tom Tom, die de cijfers van vorig jaar op een rij heeft gezet. Wie een rit van 10 kilometer door Den Haag maakte, was gemiddeld 8 minuten langer onderweg. Kwam vooral door wegwerkzaamheden. Amsterdam stond eerder op de eerste plaats, daar reden auto's vorig jaar het langzaamst. Bij een treinongeluk in de buurt van Barcelona zijn zeker 37 mensen gewond geraakt. De machinist kwam om het leven toen hij op een ingestorte muur botste. Die muur viel waarschijnlijk door hevige regen op het spoor. Het is het tweede treindrama in Spanje in korte tijd... na een groot ongeluk afgelopen zondag. Netflix verwacht dit jaar winstgevender te worden... ondanks plannen om delen van Warner Brothers over te kopen... en te investeren in nieuwe shows. Netflix denkt aan een winst van ruim 30 iets meer dan vorig jaar... Het bedrijf heeft inmiddels 325 miljoen abonnees... en om die vast te houden gaat Netflix meer doen aan livesport en podcast. En het is klaar met de uitwedstrijden voor supporters van AS Roma en Fiorentina. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken legt een reisverbod op... voor de rest van het seizoen. Het gebeurt na een enorme vechtpartij op de snelweg. Daar gingen ruim 200 hooligans elkaar te lijf met hamers en knuppels. Dan nog het weer van weer online? Het is 3 tot 6 graden, overdag vrij veel bewolking... in de middag droog en vooral in het oosten af en toe zon. Het wordt dan tussen de 4 en 8 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Dank u keer van Flitsmeister met op dit moment geen vertraging op de weg. Dus dat is lekker, maar wel een flitser. Oppassen bij de A7, Den Oever richting Amsterdam. Daar staan ze namelijk bij 28.1. Vanaf maandag, de Q-500 van de 90's. Volgende week wordt het pure nostalgie. Terug naar de jaren 90 met de Q-top 500 van de 90s. Welke mogen volgens jou niet ontbreken? Welke horen nou in de lijst? Geef je favoriet door via Qmusic.nl of in de Q-app. Dat heeft Daan van Tevelen ook gedaan. Hij stemde onder andere op Party Animals, André Hazes, Nirvana, Maar zijn nummer 1 is. Q-pack, Dr, Dr. Dre met California Love. Q-pack. is toch heerlijk. Top 500. We zitten midden in de stemweek voor de Q Top 500 van de 90s. En je hoorde 2Pack en Dr. Dre met California Love. Was natuurlijk ook de tijd waarbij rapmuziek helemaal doorbrak. Maar wat deed jij eigenlijk in de jaren 90? Misschien lekker op de bank met een aflevering van Vlodder? Of deed je net een scrunch in je haar? Had je een choker ketting om en ging je een avond uit met vriendinnen? Of dronk je misschien wel een capri sun net nadat je met Furby had gespeeld? Ja, misschien is het eigenlijk nog wel een belangrijke vraag. Wat luisterde je toen? Deze hele week mag jij je top 3 doorgeven van... volgens jou de beste s nummers die horen in de Q-top 500 van de 90's. Meer doorgeven, dat mag natuurlijk ook. Je kan helemaal losgaan tot wel jouw 40 favoriete nummers. En dat kan je doen op qmusic.nl of in de Q-music-app. En dan gaan we vanaf maandag helemaal los. Ja, je hebt nog even de tijd om je stemlijstje in te vullen, want dat kan tot en met zondag 6 uur s'avonds. avonds. Uh, ik zou zeggen, denk er even over na. Doe ik dat ook? Hoor je ondertussen Damiana De Viet, Tyler en Now Rogers... en Talk to me. Look like, I know. Breathe it like a picture, dangerous as a dagger. Mm. I know I've been here. before. There's something so familiar.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 to an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 Crazy. Crazy. crazy. crazy. crazy. crazy. crazy. crazy music, lost frequencies. And Crazy. <laughs> Er zijn een paar nummers die bij mij op repeat staan op dit moment. Eén daarvan is Sienna Spyro en Die On This hill. Ja, die kan je gewoon zo lekker mee vind ik. Maar het is ook gewoon echt een prachtige stem dat ze heeft en een, een, een fantastisch nummer. En nu kwam ik een verhaal tegen van haar. Dat het nummer Die On This hill is geïnspireerd op een ander nummer. Namelijk Bohemian Rhapsody van Queen. Ja, die ken je wel natuurlijk. Zij wilde dus dit nummer leren op de piano. Weirdly enough, sounds absolutely nothing like it, but the song that inspired down the sale was Bohemian Rhapsody. I saw someone playing Bohemian Rhapsody and I was trying to learn it and like I don't know how to play piano very well and then I like messed up a little bit and then I just like wrote half the song. Ja, ze wilde dus Bohemian Rhapsody leren op de piano. Uh, wat niet gelijk soepel ging. En daardoor speelde ze dus de eerste akkoorden van haar, nu dus, eigen nummer. En toen ze dat bleef spelen, zong ze er de tekst bij. En binnen no time had ze een hit te pakken. Nu blijft hij ook nog maar stijgen in de top 40. Op dit moment staat hij zelfs op nummer 5. Dit is Sienna Spyro en Die is heel. Said that you need me stop cause his words don't ever mean it, no they don't listen. I Muziek bij Q Cloud App Vloek. Hoe, oh, wat, waar, wie? Om half drie. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, het is weer tijd. Het is weer tijd, althans bijna. Pak een beetje een paar minuten: vijf, vier, vijf, zes. Zes minuten. Dan is het weer tijd om beroepen te raden. Ik ben dus op zoek naar iemand die aan het werk is, of net klaar is met werken, of nog gaat werken. Iets met werk. Um, wat uh, mag je dan doen? Dan mag je werk sturen met een bericht in de Cumulus-app. Dan ga ik namelijk zo meteen jouw beroep raden. Um... Ja, gisteren had ik toevallig iemand aan de lijn als uitvaartverzorger. Vond ik heel interessant. Ik heb ooit een vrachtwagenchauffeur in de lijn gehad. wat heb ik nog meer gehad. Iemand in een escortbedrijf. Uh, pff, uh, vormgever. In de zorg. Ja, ik maakt eigenlijk niet uit wat voor werk je doet. Ik wil gewoon jouw beroep kunnen raden. Of mogen raden. Uh, mag ik dat dan, uh, zou ik zeggen, stuur een berichtje. In de Cap met dus werk. There was a time. When nothing would last There wasn't time I held on to the past I will walk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 so we could we'll be dancing till the morning go the baby won't sleep jamma jamma jamma kiss the daddy touch it on the body while you're pushing on Chama, a chum, a chum, a Met Jurgen en zo met deze muziek van Theme Bala, Dracula. Het is net half drie geweest. Ik was op zoek naar iemand die aan het werk is, want ik ga natuurlijk weer beroepen raden. Ik kreeg allemaal leuke appjes in de Q-app. Je mag sowieso altijd appen, hè. de app staat open. Um, even kijken wie is aan het werk: Tosca is aan het werk, uh, Roger is aan het werk, Morris, Marion, Justin zie ik voorbij komen, Edgar, Job. Nou, noem maar op. En ik heb aan de lijn: Ronnie, goeienacht. Hoi, goeienacht. Jij Hallo. bent uh, druk aan het werk op dit moment? Jazeker. En uh, van de laatste tot de laatste uh, ben je aan het werk deze nacht? Van 11 uur gisteravond tot 7 uur deze ochtend. Zo, dat zijn wel werktijden, zeg? Ja, zeker. Uh, doe je dat vaker? Uh, ja, regelmatig. Regelmatig, oké, okay, oké. Okay. Um, Ronnie, ik ben natuurlijk heel benieuwd wat voor werk jij doet, maar dat ga ik proberen te raden. Dus ik ga zo meteen een timer starten van een minuut. En dan ga ik ja. allemaal vragen aan jou stellen over je werk. En na een minuut okay. tijd dan hoop ik dat ik het, dat ik het kan raden. Ja, oké. Okay. Um, hoe schat jij mijn kans in, zo'n beetje? Uh, 30 procent. Oh, 30 procent dat ik het raad? Ja. Oh, nou dit wordt weer een leuke uitdaging. Oké, okay, oké. Okay. Ja, uh, dan ga ik wel even de hulp inschakelen van iedereen die nu luistert. Mocht je aan het luisteren zijn en een idee wat Ronnie voor werk doet of bepaalde vragen hebben, stuur eens lekker in, want ik zie alles binnenkomen. Ronnie, ben jij er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Oké, okay, dan gaan wij nu beginnen. Werk jij met collega's? Ja. Um, heb jij een uh, werkuniform aan? Sorry nog Een werkuniform? uniform? Ja. Ja, uh, Jeroen vraagt: uh, werk je op één locatie? Ik werk op één locatie. Eén ja. locatie, oké. Okay. En hoe ziet jouw werkomgeving eruit? Eh, uh, vies. Vies? Oké, okay, oké. Okay. Werk je met dieren? Nee. Nee. Ehm um, werk je met machines? Ja. Oké. Okay. Uh, uh, jeetje, jeetje, minetje. even denk hoor. Uh, uh, werk je met afval? Uh, ook. Ook. Oké. Okay. Um, en, en ben je veel met je handen bezig? Sorry nog een keer Ben je veel met je handen bezig? Ja, ook. Moet je veel lopen? Ook. Uh, recycle je dingen? Uh, nee. Nee, oké. Okay. Zo, een minuut gaat snel, hè? Niet normaal. <laughs> zo. <laughs> uh, Ronnie, dit is inderdaad heel lastig. Dit is... Uh, ja. Zo. Oké, okay, daar uh, ja, nou moet ik even na gaan denken. Um, die, dat je zei dat het smerig was voor vrij vies in jouw ja, omgeving. Top. Dat, dat geeft natuurlijk iets prijs. Maar ja, wat? Um, even kijken, ik ga even doornemen wat er binnenkomt. Dit zijn nog niet mijn antwoorden. Um, Rico zegt etenkoerier. Uh, Jeroen zegt afvalverwerker, beheer vuilverbranding. In een fabriek zegt iemand ergens in de fabriek. Ja, het is wel een moeilijke. Het is echt een moeilijke. Um, ja, je werkt ook met afval. Nou, ik ga denk ik gewoon af op, uh, op, op, op wat er binnenkomt. Um, ik denk iets met afvalverwerking. Nee. Nee, nee ja, ja, het was ook nee, te verwachten. Nee, nee. Helaas. Helaas, helaas. Ja. Ronnie, nou ben ik wel heel benieuwd wat voor werk je doet. Ik ben aardappelkeurmeester. Dat meen je niet. Echt waar. Zo, dit klinkt waardje. Nee, dus. Aardappelkeur. Wat zeg je nou, wat is nou aardappelkeur? Wat was nou? Sorry, nog één keer. Aardappelkeurmeester. Keurmeester. Wauw, wow. ja. oké, okay, ja. dus jij moet echt aardappelen gaan keuren dan? Ja, dus uh, ik werk uh, in een fritfabriek. Oh. Oh. En uh, bij ons komen de, de vrachten binnen uh, met aardappelen waarvan uh, wij frietjes maken. Wat nou, dat in jullie worden? Nou, ik zeg ook friet hoor. Oh, Oké, okay. goed zo. Ja, ik, zit ook, ik zeg ook gewoon lekker friet. Ja, waarom ja, niet? Mooi. Um, oh, wat fantastisch. Dit klinkt voor mij echt als een droom. Want als er iets is wat ik het allerliefst eet, dan is het friet. Oh, ja, ik... nou ja, wij mogen het zelf niet proeven. Nee, dat is waar. Dat is uiteindelijk het eindproduct. Maar, ja, wij, dat is waar. Eh, ja. maar, maar ik vraag me wel, want eet je zelf dan nog wel veel friet? Omdat je er veel mee werkt? Uh, nou, ik ben momenteel uh, streng uh, aan het lijnen, oh. dus nee. Oh nee, nu op dit moment even niet. Is Met dit helemaal een, in de nee. voornemens, of was dit überhaupt al een... Er uh... uh, was al een planning voor, vorig oh, jaar, okay. maar die waren niet, uh, niet, uh, niet waargemaakt. Nou, Ronnie, ik vind dat je lekker bezig bent. Het gaat heel nou, goed. Als je nog geen patat of uh, friet, sorry, gegeven <laughs> ja. hebt, dan, dan, dan is het heel goed. Hé, hey, en hoe keur je nou een aardappel? Of hoe, waar, waar, waar, waar kijk je naar? Uh, nou ja, kijk, van een aardappel moeten we proberen zoveel mogelijk frietjes te maken, natuurlijk. Ja. Yeah. Uh, en een aardappel bevat zetmeel. Mhm. Mm yeah. Dus als een aardappel weinig zetmeel heeft, dan uh, kunnen we ook weer weinig friet maken. En uh, een aardappel groeit in de natuur, natuurlijk. Ja. Yeah. Dus uh, met friet worden, dat is natuurlijk in de grond en dan komt zand mee. Uh -huh. En er kunnen beestjes in zitten, en er kunnen schimmels en bacteriën in zitten. Ja. Yeah. Dus dat heeft allemaal invloed op de aardappel. Ja, ja. Dus daar, daar moeten wij zeer nauwkeurig keuren om de beste mogelijke aardappelen naar de fabriek te sturen en naar frietjes van te maken. Ja, precies. Want ik kan me dus voorstellen, want je hebt dan de, de aardappel... Kijk, ik, zei, ik denk, jij hebt de aardappel in je handen en je kijkt, dan oh, de breedte, te veel bruine plekjes, die moet weg. Maar dat gaat natuurlijk ja, niet ja. zo. Of gaat het wel zo? Uh, ja, in theorie wel. Oh ja. wel, oh, ja, oké. Okay. Ja, ja. Maar ook met machines dan uh, ben je aan de slag. Ja, dus uh, ja, nou, wij werken waar de, de aardappelontvangst heet dat dan. Ja. Dat is waar de aardappelen binnenkomen. En doen wij ze sorteren voor de fabriek. Dus dat sorteren wij ze op maat, op kleur. Wauw. Uh, mochten ze slecht zijn, dan sorteren wij ze apart... zodat de fabriek ze beter kan verwerken. Ah, ik snap het. Nou, ik vind dit heel interessant ook weer... Ik vind het ja, zo leuk om af en toe in de nacht allemaal verschillende mensen aan de lijn te hebben met allemaal bijzonder werk. Nou, ik vind dit weer ja, echt fantastisch. Ja. Leuk ja, dit. Ja, Ronnie, heel fantastisch om dit, te, om dit te weten. Jeroen zegt nog in de app: ik vond 30% nog vrij hoog. Van wat je inschatte dat, dat ik het zou kunnen raden. <laughs> ja, ja, nee, ja. Ah. ja, een beetje positief blijven en optimistisch. Ja, dat is zeker waar, Ronnie. Dat is zeker ja. waar. Hé, hey, Ronnie, ik wil jou onwijs bedanken. Succes daar nog met je met Ja, dankjewel. Eet je En met de friet. En, um, nou, ik, ik heb nu weer zin om friet te eten. Kan niet wachten. Goed zo. Hey, en ik ja. wens je een hele fijne nacht. Dankjewel, ook zo. Dankjewel. Dodoeg, dodoeg. Uh, ja, we gaan zo meteen even een uh, liedje in het zonnetje zetten. Want dat nummer is vandaag 39 jaar oud. Ik ga je alvast een heel klein stukje laten horen. Komt ie? Ja, weet je het nou? Nog één keertje dan? Nog één keertje. De laatste keer. Ja. Easy, toch? Easy peasy. Nou, het antwoord ga je zo meteen horen. Ook muziek dus van Palen, Dracula komt eraan. Maar eerst, ja, je hoort het al. Clean Bennis, Just Clean. Dit is A Rather Be bij Q Music. We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. the sound of silence and in the Al een stukje van een liedje horen met de vraag of je wist over welk nummer dit gaat. En heb je enig idee? Ja, dat gaat natuurlijk over George Michael Aretha Franklin met I Knew You Were Waiting for Me. Wist je dat dit nummer vandaag, van nou ja, eigenlijk uh, al gisteren, 39 jaar oud is? En dat had te weinig gescheeld of we zouden het nummer helemaal anders kennen. Het was oorspronkelijk niet eens bedoeld als duet. En het nummer werd ook nog eens aan Tina Turner voorgelegd. Maar uiteindelijk kwam de producer met een briljant idee. Laat George Michael en Aretha Franklin dit samen zingen. Ah, dat was een goed idee, want het belandde ook nog eens op de nummer 1 in de top 40. into a zoo.